is gegaan. Het Groningse ziekenhuis spreekt tegen dat er bewust informatie houden, maar denkt wel na over een passende tegemoetkoming aan de ouders van baby Jelmer. Het weer bewolkt en buien met kans op onweerhagel en windstoten. Het wordt ongeveer 7 graden. Morgen onstuimig en nat en een graad of 6. Dit was het NOW. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files. Er wordt geflitst op de A12 Utrecht-Arnhem tussen knooppunt Lunette en Veenendaal. De A15 Gorkum-Nijmegen tussen de knooppunten Gorkum en Valburg. En op de A79 Maastricht-Heerlen tussen de knooppunten Kruisdonk en Kunderberg. Tot zover de verkeersziening.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 the two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 To save us, oh my Lord, your very self you gave us, oh my. Het ritme van Zandvoort ook op TV. Zie FM, Text TV op kanaal 45. Het is weer winter. En ook dit jaar is de Winter 50 er weer. De ritlijst met de allergrootste winterhits aller alle tijden. En jij kunt hem samenstellen. Winter in America is cold. Winter gaan naar winterso 50nl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 dagen. There's Hoyo of ZFM. ZFM. FM wens u allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Kees Groot met het NOS-journaal. Premier Rutte heeft voor het eerst een bezoek gebracht aan de politietrainingsmissie in het Afghaanse Kunduz. De premier prees het werk van de Nederlandse politietrainers. Er is misschien veel politieke discussie over deze missie, maar heel Nederland staat achter jullie, zei hij. Door slecht weer moest Rutte een dag langer in Koenders blijven dan gepland was. Een bezoek aan president Karzai in Kabul ging daarom niet door. In het speciaal onderwijs verdwijnen de komende jaren 3700 voltijdsbanen. Voor een deel kan dat worden opgevangen via natuurlijk verloop. Maar voor minstens 3000 mensen dreigt gedwongen ontslag, schrijft minister van Bijsterveld aan de Tweede Kamer. Oorzaak zijn de bezuinigingen op het passend onderwijs voor leerlingen met leer- of gedragsproblemen. Van Bijsterveld wil dat in de toekomst meer leerlingen zonder begeleiding in het regulier onderwijs blijven. Nationaal Ombudsman Brenning heeft zware kritiek geuit op het Universitair Medisch Centrum Groningen en de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Die hebben volgens hem op schokkende wijze gefaald in de zaak Baby Jelmer, die bij een operatie zwaar verstandelijk en lichamelijk gehandicapt is geraakt. De ouders kregen geen informatie over wat er precies mis was gegaan. De inspectie kwam daarna met een kritisch rapport, maar trok dat later weer in. De inspectie heeft inmiddels erkend dat er veel mis is gegaan. Het Groningse ziekenhuis spreekt tegen dat er bewuste informatie is achtergehouden, maar denkt wel na over een passende tegemoetkoming aan de ouders van baby Jelmer. De Franse oud-president Jacques Chirac is door een rechtbank in Parijs.